Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Toen zijn de plaatjes bij de examen sinds eind vorig jaar anders... en ook worden vragen in een andere volgorde gesteld. Inhoudelijk zijn de examens hetzelfde, zegt het CBR. De laatste jaren daalt het slagingspercentage voor het theorie-examen geleidelijk... maar de laatste maanden daalden het ineens veel harder. Supermarkt Keten Plus is een campagne begonnen om Nederlandse telers te helpen. Het bedrijf doet dat in een reactie op de Russische boycott van landbouwproducten. Plus adverteert vandaag met de slogan mag het een tomaatje meer zijn. Gisteren kondigde andere supermarktketen zoals de Jumbo al campagnes aan. In Amsterdam is een agent afgelopen nacht gewond geraakt toen een man een voorwerp naar haar gooide. Wat voor voorwerp wil de politie niet zeggen. In Incident gebeurde vannacht rond een uur of drie. Twee agenten gingen een huis binnen waar onenigheid zou zijn. Agenten werden binnengelaten, maar toen om identificatie werd gevraagd, werd een van de aanwezige mannen agressief. De agenten moesten worden behandeld in het ziekenhuis. Vijf mensen werden aangehouden. In Hilversum is een voetbalwedstrijd gespeeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp met MH17. Vijf jeugdspelers van de clubs Altius en Olympia kwamen bij de ramp om het leven. De teams van de twee clubs speelden elk met tien jongens om duidelijk te maken dat ze iemand missen. Burgemeester Broertjes van Hilversum opende de wedstrijd met een toespraak en ook werd een minuut stilte gehouden. Het aantal ijssalons in Nederland is sinds 2006 verdubbeld. En toch wordt er niet opvallend meer ijs gegeten dan eerder. Betekent dat de ambachtelijke ijsbereiders een deel van de markt wegsnoepen bij de industrie. Inmiddels zijn er zo'n 600 ijssalons in Nederland. Ze hebben een goed seizoen achter de rug, ondanks het matige zomerweer van augustus. En het weer. Geregeld zon, kleine kans op een bui en vooral aan zee een stevige noordwestenwind. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het de bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knopend Rotterpolderplein, 2 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda bij Randweg Dordrecht, 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij oud Beijerland, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Voltestraat van in Jupiter Plaza.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 Met nu de muziekboe de vaart Yeah, rigonnight you live on the love So turn on the light make like it shine bright and listen to this. Name. You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown brain.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 about what about, about your vine brown, brown spray, spray? Yeah. so crazy about your spray I'm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 Ook op internet, internet. internet. ww.zifmzantwoord.nl Z-FM Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille aurailler la voix soumise en gondoliers Paquet en pouvoir une cerise hij vond het goed. Hij vond het quel drôle d'idée. Quel drôle d'idée. Quel drôle d'idée. Hij vond het goed. Hij vond Le cœur soumis et la méprise en araignée Si elles veulent s'appeler Venise Prenez les dents bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux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 Je trempais les bras brisés, les chines soumises en marche pied. Me penchant comme la tour de Pise, pour abaisser. elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my?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 Sta stasera dolce amica mia, io sto pensando a te, a te che er stai sentendo me sul niet. di un tramonto, niet. Ik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 che non so ne dire sul da avanzare di un tramonto gridano foschi